Met Fien Vermeulen. Goedemiddag, de man die wordt verdacht van het neersteken van een meester... bij een schoolmusical wil geen psychologisch onderzoek. Dat bleek vandaag in de rechtbank. De 45-jarige zit al ruim een half jaar vast. Vorig jaar zomer kreeg hij ruzie met andere aanwezigen tijdens die musical. Volgens een advocaat voelde hij zich al langere tijd bedreigd... en sloeg de man door. De neergestoken leraar die raakte gewond toen hij de ruzie wilde sussen. Hij staat nog steeds niet voor de klas. Het aantal Nederlanders dat stamcellen wil doneren... dat groeit nog maar langzaam. Op dit moment staan er zo'n 430.000 mensen geregistreerd... iets meer dan een jaar geleden. En dat komt vooral doordat veel donoren ouder worden... en automatisch worden geschrapt. De kwaliteit van hun stamcellen gaat dan namelijk naar beneden. En daarom wordt er vooral ook gezocht naar jonge donoren... tussen de 18 en de 35 jaar. Europa moet sneller onafhankelijk worden. Dat zei EU-voorzitter Ursula von der Leyen... bij de economische top in Zwitserland. Dit jaar is de sfeer gespannen op die top. En dat komt bijvoorbeeld door de ruzie tussen Europa en de Verenigde Staten over Groenland. En mede daarom moet Europa zich dus aanpassen. Dat zegt von der Leyen. Het punt is dat de wereld permanent verandert. en we moeten met hem. Europa komt later dit jaar met een eigen veiligheidsstrategie... en die zal ook gaan over Groenland. En op meer plekken worden ouders en kinderen nu gewaarschuwd... over de hoeveelheid suiker die nou eigenlijk in een drankje zit. Er komen nieuwe posters te hangen op basisscholen... maar ook bij de tandarts, dat zegt het voedingscentrum die ze gemaakt heeft. Vooral flesjes die gezond lijken, zoals appelsap of een vitaminedrankje... blijken vaak bomvol suiker te zitten. De poster moet jongeren en hun ouders bewuster maken... om zo de kans op overgewicht en ook diabetes te verkleinen. Maar weet je nou ook hoeveel suiker er in die drank zit, Wat appelsap is onwijs veel suiker in ook. Appelsap is dus vijf klontjes. Oké, okay, vijf. vijf en, uh, klontjes. Wat, noem, wat noem je nog meer? Nou, uh, vitaminedrankjes, ja. dat is bijvoorbeeld een AA'tje, wordt toch ook altijd wel een beetje zo aangeprezen, dat zijn acht klontjes. Ja, en uh, energy drink. Energy drink is natuurlijk de duivel <laughs> in deze, want dat zijn veertien klontjes in zo'n uh, blikje. In deze monster. blikje. Oké, okay, nou, bedankt. Nou, <laughs> het weer dan nog van Weerplaza. Droog en veel zon vandaag, van noord naar zuid, vier tot acht graden, morgen wisselend, bijvoorbeeld of 6. De verkeersinformatie dan van Flintmeister. Vier files op dit moment zijn allemaal kort. De langste file op de A28 van Zolle naar Amersfoort tussen Stand 0 en Nijkerk. 3 km vertraging 9 minuten. En twee snelheidscontroles op de A28 van Assen naar Hoogveen bij 157,5. En de A37 Hoogveen richting de Duitse grens. Controle bij hectometerpaal 8,1. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90. Ja, precies 24 uur geleden zijn de stembussen voor de Q-top 5 van de 90's geopend. Dus vul je lijstje favorieten in in de Q-music-app of op Q-music.nl. En de lunchmix zit ook in een 90's jasje. Ja, Op deze van Rednecks is al gestemd door Melanie Peters en Chloe Pelan. Allebei krijgen ze zin om te dansen van dit nummer. Nou, ik zou zeggen voetjes van de vloer, van de kantoorvloer, de autovloer. Cotton Night Joe, Alright, stop, lunchtime. Where did you come from? Where did you go? Stop, lunchtime. Het is tien over twaalf, het is tijd voor de Piepshow. En dan denk je misschien: De Piepshow, wat is dat? Dat is een spelletje. Ik ben het nu een paar weken aan het doen op dinsdag. Het is nog in de. Eigenlijk zit het nog wel een beetje in de ontwikkelingsfase. Ik heb hier een fragmentje en het is, deze week komt het uit Winter voor Liefde. Vorige week had ik trouwens ook een goed fragment uit Winterverliefde. Kom misschien wel ik het kijk, kom je grappige stukjes tegen. Maar Winterverliefde, er is één woord weggepiept. Maar welk woord? En je hoort in dit fragment hoor je Milène en André. En ze maakten samen een ritje op een sneeuwscooter. Milena zit achterop, André rijdt. En de vraag is dus, wat moet er op de plek van de piep? Typ dat in in de Q-Music-app. Nou, is dit nou net zo makkelijk als een motor? Voor mij is het leuk, want dan kan ze erachter zo'n een beetje... Een beetje... Niet dat ze het helemaal Deze is een beetje aan de zijkant uh, vastvakken. Maar, uh, de of, uh, maar ik, vond het, ik vond het echt leuk. Ja, wil je hem nog een keer? Nou, is dit nou net zo makkelijk als een motor? Voor mij is het leuk, want dan uh, kan ze erachter zo een beetje, uh, een beetje de <middel> omheen. Niet dat ze het helemaal Deze is een beetje aan de zijkant uh, vastvakken. Maar uh, de heil of. Uh, maar nou, ik, ik vond het echt leuk. Ja, nou, welk woord moet op de piep? Stuur het in de Cue Music app. Nathan Dawso en nu Shanna Spyro. Dit is Die On This Hill op Cue Music. Got me to stay Said that you need me. Stop cause it's worse. Don't ever mean it. No they don't. Listen up. Corey en Ella Henderson 0800 Heaven. Alco Timmerman, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je, ben je ook Timmerman? Ik, uh, nee, <lacht> ik kan het niet gaan proberen, want ik op niet op weg. Oké, oké. Hé Alco, ik heb net een fragmentje laten horen, in dit geval uit het tv-programma Winter voor Liefde. Nee. Kijk je dat? Uh, nee, ja, totaal niet. Maar ik hoor totaal er totaal niet meer over. Oké, oké, oké. Misschien moet ik er eens dus een keer gaan uh, mee beginnen. Ja, het is wel geinig. Uh, maar in ieder geval, ik liet je een, een, een stukje horen uit het programma met een piep. Vul uh, jij even in wat er op de piep zou moeten staan? Voor ja. mij is het leuk, want dan uh, kan ze erachter zo'n een beetje, een beetje. de armen om me heen slaan. Armen om je heen slaan? Nou, laten we even luisteren of je gelijk hebt. Oh, ik heb hem hier. Voor mij is het leuk, want dan uh, kan ze erachter zo'n een beetje. de armen om me heen. Ja, ja, ja, ja. ja. Helemaal, dus Heet de juist de kant, de ingevuld, uh... Alco oh. Timberman. Nou, je doet de piepshow beter dan dat je timmert, heb je net zelf verteld. <laughs> Gefeliciteerd, je krijgt het Q-prijspakket en mijn koffiecup stuur ik naar je toe. Geweldig, lekker drinken. Ja, dat dacht ik. En wat ben je nu aan het doen? Uh, ik sta lekker aan de te wachten. Jij staat lekker. Oh, dan kun je een koffiecup drinken goed dan ik gebruiken, is. toch? Ja, dan als kun je? past in mijn cup houden, ben ik al tevreden. Hij past in je cup houden, beloof ik. Super. Kom naar je toe. Hey, succes, fijn de show. Jo, dank je, hoi. Nate Smit zo meteen. Met uh, Tyler Hubbard, After Midnight, de gek nummer. Ja, en deze is ook lekker hè. Dit is nummer 6 uit de top 40. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. We will fire, impossible to tame, like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 geeft ruimte. Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl. Nu tot 50% korting. Kijk snel op osse.nl.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 Op de meeste plekken een zonnige dag vandaag. Maar af en toe wel wat bewolking. En het is maximaal 8 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. De vier files zijn eigenlijk allemaal best wel kort. De langste op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen stand Nulde en Nijkerk. Vier kilometer vertraging is daar 9 minuten. Music. Menno Met Gabri Ponte en Thunder.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 Misschien is dat bij jou ook wel zo. Dat je, dat denkt van nou, it's never been better. Laat het dan weten, he. stuur een bericht in de Q-Music app, want de briefbus komt er zo aan. Dan is je bericht welkom, het mogen ook andere berichten zijn. He. Als je bijvoorbeeld slecht voelt en dat wilt delen, mag ook natuurlijk. Van frustraties tot felicitaties en alles ertussenin. Typ je bericht in in de Q-App en stuur het zo tijdens het lied van de briefbus deze kant op. Taylor Swift zo en nu Michael Jackson. Billy Jean. Drowning and deceived, oh En nog even uitleggen waar de van filie over gaat, Wim? <lacht> Vorige week tijdens het verboden woord had Wim spreekbeurt vrijdagochtend in de grote finale van het verboden woord. Ja. Jij moest vertellen waar de van filie over ging. Ja. Twee keer het verboden woord. Ging een beetje mis. <lacht> maar wel lekker gelachen. Het is wel grappig dat ik vanaf nu wel aan dit liedje denk. Het is voor mij opeens een nieuw liedje. Ik denk ja. ik heb een hele nieuwe herinnering bij gemaakt. Dat mooi. toch mooi. <lacht> toch mooi. Uh, de briefbus komt eraan, mensen. Drie, Drie twee, Eén. Menno Barrevelds, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barrevelds, brievenbus, brievenbus. Nigel is redelijk kort, die zult ik heb het koud met zo'n blauwe van de kou emoji erbij. Groetjes aan al mijn collega's van Picnic HTB, zegt Kevin van der Pas. Succes Joris, vandaag je allereerste werkdag bij de Jumbo, stuurt Ingeborg. Joey Dento, denk aan je schoonmoedertje, zegt Mehmet. Ik heb sinds afgelopen weekend alleen maar zitten hoesten. Ik word er gek van, zegt Sergi. Lekker bomen aan het planten met Erik en Quinten. Xander. Normaal kijk ik een heel eind weg, maar vandaag even niet. Hier in Sliedrecht is het behoorlijk mistig maar de foto erbij. bijna echt een meter zicht. Van Dini. Wetenschap Thijs, kom je nog een keer terug om te werken, zegt Peter. Uh, Martijn van den Bos, jammer dat je niet bij mij komt eten vanavond. Succes op het werk, Lies van Dafne. Ik wil graag het hele team van Nachtsom Media feliciteren... want vanavond gaat onze docu dan eindelijk in première... in Tuschinski, zo trots op iedereen, zegt Anne Metaal. Knaap, oude puinkeeper, werkster, zegt Robby. Love you, Mark Smink, stuurt Wendy den Hartog. Uh, Tanja ziet ze meteen naar de tandarts, Kiesvullen. vullen. Uh, Milo zijn eerste hapjes wortel. Ik ben trots op jou, zegt Anouk. Met Q-Music op de achtergrond, gezellig aan. Aan het werk met mijn allerliefste collega's. We komen de dag zo wel door, zegt Alicia. Ik denk, je hebt er nog één, maar. Nee, ik zit al te wachten op de mop. Het is klein en het race door het bos. Het is klein en het race door het bos. Mop van Jules. Het is ja. klein en het race door het bos. Ja. Ja, jongens, weet je, ik ben niet zo slecht in. Waarschijnlijk heb ik hem al ooit al een keer gehoord. zeg ik straks: Paulus oh ja. de cross ja, Paulus, Paulus de cross Had hij kunnen weten, hè? Had hij kunnen weten. Het is niet erg dat je dit soort dingen vergeet, maar stom is het wel.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 All by ourselves, but I'm here for someone. Else.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 Naar nee. nou, niet te stoppen... Oh, yeah. Check de voorwaarden op vodafone.nl slash batterijgarantie. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of vodafone.nl. Oh yeah.